Um, wat Yeshua zegt is natuurlijk dat like, is de uitgangspunt en dat is zo uh, so moeten we ook doen maar hij spreekt uh, schijnbaar zo so, wij weten dat hij spreekt ook van de soort via de soort maar hoe moet je het realiseren in je dagelijkse leven een praktische wenk heb ik iets, misschien om ons uh, een steuntje te geven, als het ware, om praktisch dat uit te voeren. Wij weten dat elke handeling die de mens doet in deze wereld, vereist een zekere uh, houding van binnen, van buiten, fysiek, emotioneel, een zekere kracht, inspanning, om uh, aan bepaalde uh, als het ware, krachten van buiten of van binnen weerstand te bieden. Ja of niet? Als een mens loopt, dan heeft hij een wervelkolom, steun van zijn wervelkolom. Ja? Anders kan hij niet lopen. Zijn zekere steun heeft hij nodig. Om rechtop te, te, gaan, te staan en rechtop te lopen. Zonder dat heeft hij geen steun van zijn wervelkolom, kan hij niet lopen. Uh, als een mens gaat zingen. Een zanger heeft ook nodig. Hij heeft ook een speciale houding nodig van binnen. De kracht heeft hij nodig van binnen om weerstand te bieden aan een, aan een natuurlijke neiging. Om bijvoorbeeld om een adem uit, uit te ademen. Dan heeft hij geen kracht om te zingen. Dan moet hij een bepaalde manier. Uh, Steeds wat wij niet zien, bijvoorbeeld bij een zanger, hoe hij dat doet, dat hij op de manier ademt, niet zoals normale mens, maar op de manier dat hij uh, adem weet uh, van binnen vast te houden en niet te laten zomaar snel uitgaan. En daar vereist een zekere techniek. En dan moet je, dat vereist een bepaalde techniek waarbij dan de buikspieren zijn ingespannen die, die moeten een bepaalde rol spelen, een steun verlenen. Rug ergens moet ook, uh, dan, uh, ook een bepaalde steun hebben. Dus de ene kracht werkt in één richting, de andere, heeft een andere, heeft een andere werkt in een andere richting. Maar alles om het weerstand als het ware te bieden, aan om een bepaalde steun te geven, om een bepaald effect te laten plaatsvinden. Duidelijk? Zo so, hebben we in alles, want de natuur die, die buiten ons is, is een amorf, is amorf natuur, Dus formeloze natuur. Als het ware schijnt dat die zo'n so relaxed is. Duidelijk? Zo'n so, ...weerloos als het ware... ...als het ware zo... ...alleen maar zijn gang doet, gaat... ...instinctief als het ware... ...oftewel... Natuur, ...op een natuurlijke wijze is het alles gebeurd... ...alsof het geen... ...intrinsieke kracht... ...in zichzelf heeft... ...van bepaalde spanningen... ...die... De, ...en dan de mens moet dan... Uh, ...weten deze natuur, ja, de natuur als het ware te boven gaan, de krachten op te brengen om, om uh, een bepaald effect te laten plaatsvinden in wat hij doet, in welke sfeer van uh, handelingen ja, van de menselijke activiteiten dan ook ik kan zoveel uh, voorbeelden uh, opnoemen overal heb je dat hetzelfde, in elke branche heb je dan zijn eigen houding zijn eigen uh, steun die men moet uh, uh, tot stand brengen om iets, effect, om een bepaalde effecten te, te, daarmee te bereiken ik noem dat verankering ja bijvoorbeeld, en dan nog een keer bijvoorbeeld iemand, bijvoorbeeld een zanger die kan moet ook uh, of iemand die dan loopt, en die dan een ballerina, een in, in, in dan in, in danser, ja, iemand die, die danst, wat moet je dan? Die moet ook een soort verankering doen van zijn nek, dat die nek echt rechtop zit, ja, met verankering in zijn nek, dat dit aan één stuk als het ware loopt met zijn rug. Dan wordt het een mooie houding. Zo, so, dat noem ik dan die verankering. Ja, duidelijk wordt het verankering. Iedereen heeft het in zo'n vorm. Elk vak en et cetera, in elke bezigheid. Zo so is het ook in het geestelijke. Er bestaat zo'n zeer diepe vorm van verankering die de mens tot stand moet, tot stand moet brengen in zijn dagelijks leven. Om weerstand te bieden aan wie? Aan de sitrager. Je kan alles, dat kan je vergeten, dat kan je vergeten. Want zoveel verleiding. Zoveel so verleding is in één dag. Enorme veel verleden. Ik weet niet hoe jullie dat, natuurlijk, iedereen van jullie heeft het ervaart. Maar enorm veel verleden. En elke stap die je maakt, je moet een zekere weerstand, een zekere weerstand bieden aan verleden. Want sommige dingen mag je wel aannemen, sommige dingen niet. Dat, hoe moet je dat weten? Hoe moet je dat allemaal? Weet doe ik dat omwille van de Schepper, doe ik dat kosher of doe ik dat niet kosher? We kunnen zo veel fouten maken, want hierzo uh, is echt ons. Je kan zo proberen een bij een een balk, bij een ander uh, uh, een splinter uit uh, uh, willen halen, weg willen halen. Terwijl ja, yeah, jezelf een uh, balk heeft dat betekent dat mis, je altijd misrekening, jezelf mis, misrekenen. En daar bestaat zoiets, so want ik ben altijd op zoek naar dat soort middelen zoals so het meegegeven wordt. Omdat ik zoek steeds die, die dingen, die praktische dingen die de mens helpen en niet een theoretiseren. Dat is uh, theoretiseren en terroriseren, dat ligt naast elkaar. Omdat de praktijk alleen brengt de opluchting praktijk van ik dag, alle dag brengt de opluchting aan de mens, toepassen van de kennis, nou de verankering in de mens in het geestelijke werk ook hier, bijzondere belangrijke verankering moeten wij tot stand brengen welke verankering? wat moeten wij verankeren? we hebben twee delen van in onze partsoef boven de gezet de goede negen en onder de gezegde de slechte negen. Dat betekent niet dat die slecht is, maar die moeten we goed maken. Boven de gezegde hebben we goed opletten. maar dit is diep, diep, diep. En ik probeer het uit de diepste bronnen in een in de meest eenvoudige taal weer te geven, maar wel met de behoud van de kracht. Dus boven de gezegde bij ons is mij. En onder de Gezé is bij ons eilen. Wat moeten we doen? We moeten... Hoe, moeten we, hoe kunnen we dit beide verbinden om Elohim te maken, de hele naam te maken? Alleen door man te doen brengen, man op te doen steken van onder, vanaf onder de Gezé naar boven de Gezé. Onder de gezij kunnen we niets doen. Kunnen we niet corrigeren onszelf anders dan eerst die eilen de kracht van die eilen, die kunnen we niet doen optrekken naar boven, maar de kracht van die eilen, of de het kracht, de kracht kan zijn licht, of kan zijn ook tekort. Dat is ook een kracht. Maar dan dat men tekort omhoog brengt en niet trekt naar zichzelf toe het licht onrechtmatig. Dan men brengt, hoe kan, hoe kan men dat doen? De naam Elohim tot stand brengen. Heel heep. brengen die verbinding tussen eile en mi dat, dat is alles wat wij moeten doen door man omhoog te brengen man omhoog te brengen betekent dan van onder de Gazé te doen opstegen ja die die eile als het ware, de rishimot van die eile naar boven de Gazé. daar verbinden dat met Mim. en dan hebben we boven de Gazé hebben we dan de Namelokim. loki en dat is wat hij ons vertelt dat Elohim gaat dan rusten op, op jou, op de mij en, en op de hele boven de had eenheid Elohim. En naar beneden gaat ook stralen Elohim. Nou, dat is de correctie. Oké, okay, dat weten wij. We. Dat hebben we zo leren. Dat is alles, de hele zoger is dat. Wat is dat? Dat is dan de rechterkant, dat is, kan je zeggen, boven de gezij kan je zeggen dat het rechterkant, onder de gezij is de linkerkant. Dat is afhankelijk van wat je, wat je bekijkt in de, wat is dat, chassadim oegorot of Chochma of, of, of, of wij spreken van een chogma. Maar, wat moeten wij doen? Die wel, moeten wij, wat moeten wij wel doen? Wij moeten, uh, dat wij man moeten opbrengen, dat is duidelijk. Maar naast de maan of nog iets, niet te wachten totdat, totdat we man gaan op, omhoog brengen. Man, man brengen we omhoog wanneer we al behoefte aan hebben. Ja, wanneer wij al voelen dat wij tekort schieten, et cetera. Wat moeten we dan doen om. Het tekort is natuurlijk, altijd komt een tekort, want we moeten corrigeren onze keeliem die nog niet gecorrigeerd zijn. Maar wat moeten wij dan doen om steeds in zekere mate die boven de gese en onder de gese in de gaten te houden en te koppelen aan elkaar sowieso naast of buiten, het aspect van man omhoog te brengen. Natuurlijk het man, man omhoog brengen is het belangrijkste. Dat is de kern. En daar bestaat in zoiets als verankering. Van innerlijke verankering. Net zoals verankering in alle andere opzichten. Om, om in elk vak moet je een bepaalde zekere houding aannemen. Zo ook, ook in, in de sport bijvoorbeeld. Ja, allemaal zien we dat allemaal. Verschillende vormen ook van verankering om bepaalde sport uit te oefenen, moet je een bepaalde verankering van krachten, dus betekent alle krachten concentreren op een bepaalde manier, zodat het het hoogste effect, optimaal effect wordt bereikt goed opletten wat ik probeer te zeggen dus de verankering geestelijke verankering is dus, om we moet, wat moeten we verbinden? de hoop boven de gezin met onder de gezin Waarmee kunnen we dat verbinden? Wat is gemeenschappelijk tussen boven de gezij en onder de geze? Welke sfera? Wat hebben we boven de gezijn? Welke sfera? Huh? Nee, maar welke binale? Welke sfera is gemeenschappelijk iets is boven en iets onder de gezijn? Hm? Boven de geze hebben we wat? Hebben we Keter bina, Mabina, Geeset Gvorat boven de geze, hoeveel van de tiferet zit boven de geze? Eén derde. Een bovenste derde van de tiferet zit boven de geze bij ons. Bovenste één derde van de tiferet. Onder de geze zitten twee onderste delen van dit verheer net zo goed is zo, en net zo goed is zo. verbinding verankering moet altijd gebeuren waar, waar zit altijd anker waar zit dan altijd in het midden van alle krachten, ja of niet van midden, midden. zo ook de, de, hier ook via de middelste lijn kan alleen verankering zijn niet aan de zijkanten, niet van net zo groot, dat zijn de zijkanten daar kan je niets verander, verankeren als je een schip verankert veranker je toch niet aan een, een aan de zijkant verankering of je verankering, veranker verankeren, ja ik weet niet hoe dat precies gaat, maar veranker je op de manier dat, je, dat het de schip rechtop staat niet, niet naar links nog naar rechts gaat uh, schommelen Eigenlijk. precies hetzelfde is het hier Geestelijk moeten we door de middelste lijn moeten we die verankering als het ware net als een pin moeten we van binnen net als een pin, ja, begrijp je? Huh? De wijzer van vorige week. De wijzer, maar nog, nog iets iets extra, geef ik nu dat de bovenste dus de bovenste eindderde van de cijferet die is dan boven de gazé, moeten we verbinden eerst. Verbinden van binnen, van on, naar ons gevoel. Verbinden met die, ver, met die twee onderste tiveret. Dat is een onder de gezet. dus betekent onder de gezell, betekent onder jouw buik of onder jouw borst en dan navel streng. Makkelijk te voelen dat. Wat ik waar ik over heb is, is te voelen. Het is niet uh, theorie alleen we hebben we zoveel woorden nodig alleen, maar dat is stap voor stap begrepen waar het over gaat dus dat bovenste verre moet je verbinden met die 200 stukje verre. dat is ook dus één onder elkaar en dan verbinden met die Yesod, want die Yesod houdt netzige God in evenwicht Yesod eigenlijk, in Yesod vind je ook netzige God want die heeft rechterkant van die Yesod is een stukje van netzig, duidelijk. In aansluiting van netzig. En de linker kan netzig aansluiting van hood. Dus eigenlijk in je soort heb je al netzig en God samen, sublieme en sublieme vorm. En je soort kan je wel verbinden via de middelste lijn. Via de middelste, altijd, via de één via lijn zijn verbonden eigenlijk met elkaar. We hebben geleerd van, in onze zoger van uh, vanavond dat alle zeven spierot zijn verbonden met elkaar, ja, gesedgorativeret, herinner je nog, verret net zo goed, die is zoden, maar goed, altijd, altijd verbonden met elkaar, en elke heeft eigenlijk ook dezelfde zeven spierot in jezelf, maar via dit, wat moeten we doen, we moeten dus van binnen steeds wat je ook doet, verankeren die bovenste Tiferet, een derde van de Tiferet, met de Yesod. Ja, beide zijn zeer aan Pien. Ja, Tiferet is de zeer en Pien, en de Yesod is de zeer en Maar Dat is de laatste station, als het ware, apart staat van de zeer Pien. Het is een verzamelpunt waaruit men geeft, waardoor men geeft aan de Malchut. Dus, dus moet je dan verbinden hier Vanaf die praktisch wat ik zeg, steeds verbinden niet laten jouw onderkant, jouw onder de gazet. De plaats van onder de gaz, of te onder de Tabor, onder jouw navel kan je zeggen. Ook uh, zo goed dat, dat voor, om, om te begrijpen. Want onder de, voor de Tabor heb je nog twee, twee, twee stukken van dit je verret. Twee derde van dit je verret. Dat heb je de tie in tien of Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee. En we hebben drie delen van de Het Bovenste deel van de Tjerveret. En onderste twee delen van de Tjerveret, die zitten onder de, de gazette. Die moet je verbinden met elkaar. En dit verbinden nog, dan hebben we één Tjerveret. En, als het ware, natuurlijk niet. Die eenheid is er nog niet. Zonder man te brengen, zonder man omhoog te brengen, kan je die verbinding niet maken. Maar wij maken dan kunstmatig, als het ware. Wij maken die die verbondenheid al, al vooraf maken we die verankering niet dat wij correctie daardoor maken maar wij ver, maken al verankering van zot en Tiferet dan maken we de verankering daardoor da, dat van boven de geze en onder de geze daardoor gaat jouw onderste kant jouw onderstel, ja, onderstel, gaat niet los van het boven, van bovenstuk, van het bovenwerk. Dat gaat niet los. Deuiglijk. Dan gaat dat niet, als je dan steeds die verankering in de gaten houdt, doet steeds verankering, dat die soort verbonden is met de die verheid van, van naar boven. Dat is te voelen. Dan als het niet verbonden is, dan gaat het als het ware beneden te dansen. Dan gaat het hier deze kant, deze kant, dan, dat, dat is wat sluurt, sluurt de mens van de ene kant naar de andere kant. Maar als je dan die verbondenheid heeft, maar dat betekent dat niet, moet je niet verwaren deze verbondenheid met, met, uh, met spanningen creëren. Daar moeten geen spanningen creëren daardoor, dat is een soort... Uh, begrijp je dat, niet spanningen creëren dat je in een bijk zit of met, met gekneept billen dat jij dat, dat bijvoorbeeld uh, alles doet en zo, so. nee dat is niet zo so. het moet wel ja, het moet aan de ene kant moet het wel gekoppeld zijn, de koppeling zijn aan de andere kant moet het niet een spanning veroorzaken actief, activiteit betekent niet goed opletten de activiteit betekent niet dat men spanning Creëert. Duidelijk. Activiteit. Welke activiteit dan ook. Moet je wel. Activiteit betekent een zekere vorm van energieën. Gerichte energieënstroom. En Dat is een activiteit. Duidelijk. Maar niet om, om spanning aan te creëren. Ook op, op het werk precies hetzelfde. Je mag nooit spanning. Wat je ook doet. Je mag nooit spanning uh, veroorzaken. Wat je ook doet. Wat je ook uh, tegenkomt activiteit veronderstelt een zekere vorm van een, een concentratie. Maar concentratie betekent niet uh, spanning. God begrijp begrijpt het. zijn maar die dingen die naast elkaar liggen. Spanning betekent een verkeerde vorm van concentratie. En in plaats daarvan, jij maakt gewoon een soort, een, soort, een soort pennetje. Net zoals een pen... Uh, stel dat een been is gebroken ja dan, wat doet men dan of bijvoorbeeld in de knieën dan zet men daar een een, een, een, een, een, een, een pin zet men daarin en dan, en dan blijft het, uh, bleef het uh, goed, goed uh, uh, bij elkaar daarna is het niet meer nodig daarna misschien kinderen gehad gaan met dat, dat pin weghalen. Ik weet niet als het goed, goed gegroeid is. Zo is het ook bij ons. Het moet automatisch worden. Na je tijdje heb je dat niet meer nodig. Het zal automatisch uh, in elke toestand zal het, zal, het, zal het automatisch gaan doen zonder na te denken. Het systeem zal al, al weten. Net zoals een zanger denkt. dat zanger steeds denkt aan zijn. Hoe moet je dan ademhalen met zijn buik en andere dingen. Ze Spontaan, Dat is een spontaniteit die al een product is van het hard werken aan zichzelf, van het oefenen, zo speciaal in het geestelijke. Je deze verankering maakt, dat is een voorwaarde om steeds bij te blijven en niet versluurd te worden naar allerlei kanten. Dan blijft jou boven de gezegd en onder de gezet verbonden met elkaar. Een zekere verbondenheid is er dan. Dus, je verder met Jehoeshoek. En dat wakt, dat is het waken waar ook, ook Yeshua spreekt. Maar, hoe kon hij dat uitleggen aan de mens nog van toen? Een mens die, die begreep nog niet, er is dus nog de tijd nog niet gekomen. Voor De tijd was al gekomen, maar de mens was nog niet... Nog niet wakker om te werken aan zijn Jesod. Dat, dat is de reden dat waarom de, zijn de apostelen, ja zijn uh, uh, naast de leerlingen, dus dat zij begrepen niet wat, zij, wat hij zei en zij moesten uitleg steeds hebben waarom, hij had het gesproken vanuit zijn absolute verbondenheid via de jesot Yeshua. via zijn absoluut gecorrigeerde jesot omdat hij was ketter dat is, zijn Jesod was eigenlijk niet de jesot die van ons is ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen ziel maar al, onze jesot is altijd, is een deel van de schepping, is altijd van een of een andere sfera, van negen onderste sfera, maar de jesot van Jeshua was van de kracht van ketter, ja, jesot van de ketter dat is heel iets anders maar hij sprak dan altijd vanuit zijn positie, ook van de een. jesot van de ketter terwijl zij konden dat waarnemen door andere uh, plaatsen dan de Jeshouden, daarom begrijp ik niet als je dan een bepaalde boodschap met dezelfde plaats ervaart wat men zegt wat Jeshua bijvoorbeeld zegt dan weet je dat in de juiste plaats, en Jeshua spreekt altijd vanuit uh, laat ons altijd men kan voelen, reageren op wat hij zegt, alleen door je zout. Want door je zout kan je dan schieten, het eret kan je schieten door de, tot de Chogmain. Uh, dat is wat ik wilde aan jullie even kwijt over deze geestelijke verankering. Dat jij het steeds in de gaten houdt, dan gaat jouw onderstel niet dansen apart leven te hebben, dat is, that is wat men zoet noemt, de de dubbele leven, ja? dat, dat, uh, zoals Jeshua ook zegt, dat de ziel is wel gewillig, ja. De ziel wil, maar het vlees is zwak. Dat heb ik dat betekent dat. dat uh, het boven, de bovenkant, als het ware, boven de geze, wil wel goed, het goede doen in deze wereld, zoals in deze wereld is. Maar onder de geze wil alleen maar kwaad. Dat is wat ook wat Yeshua zegt. In plaats daarvan, dat betekent dat het onder de geze is onbestuurbaar. Om een zekere houvast te geven, moet je die verankering maken. Dat is alleen, dat is de, als het ware, permanente houding moet zijn dat die a priori, dus die vooraf gaat aan elke geestelijke houding. Geestelijke hey, aan elke geestelijke beweging, elke geestelijke en überhaupt elke handeling die hij gaat verrichten. Niet alleen geestelijk, elke handeling die je gaat verrichten, eerst... Doe deze verankering. He, je? Dan zit je dan verbonden. Heb je een zekere verbondenheid. Tussen boven de gazet en onder de gazet. Die, die verheid verbind je dat. Dat moet je voelen. Hoe dat zit. Die precies op de Ja. Ietsje boven. Boven, dat, boven de gazet. En dan verbind je dat samen. Daar is, dat is natuurlijk wat wij hebben. Wat ik vertel is. Gijs zit maar in de Tiferet zit, in de Tiferet, in de bovenste Tiferet, sorry, in de bovenste Tiferet, hoor je wat ik zei in de bovenste een derde van de Tiferet die boven de Gazé is, daar zijn in haar zitten zittende inbegrepen die in eigenschappen van Heset en Figura. Tijdelijk. Dus in de bovenste een derde van de Tiferet zit, die heeft ook twee, die heeft twee. In zichzelf dat je vererd, is de middelste lijn. Heeft in zichzelf geset en gloria. Dat is dan uh, in sublime vorm. En je zod heeft in zichzelf onder de geset. is ook dat is ook de vorm van de verankering in de wereld en precies. Eerlijk wat je, hoor je wat je zei? Dat je had het zelf gezegd. Dus de the verankering zien wij dat zelf wat ik jullie vertel in de geestelijke opbouw van de van de dat worden verankerd in de bovenste Tiveret, in een derde van Tiveret, duidelijk, boven de gezet. En hoort worden verankerd in de Iesod. En wat moet van jou nog gevraagd worden, omdat nog de Tiveret in de ook verankeren, die zijn altijd verankerd, maar jij moet, we hebben geleerd, niets komt van boven, als het van beneden niet wordt aangewakkerd, dus deze verankering, nog extra verankering door, uh, van, beneden. van beneden moet plaatsvinden door jouw bereidwilligheid om jouw je soort, want jij kan alle kanten met, met jouw je soort, om, jou, om jouw je te verbinden met via de middelste lijn, met, met, met de bovenste, te ver. dan heb je alles. Deinlijk. Als je verbindt jouw je soort, zie je dat? Als je jouw jesot, jesot is verbonden met de atherit jesot. Duidelijk. Is onder de jesot, zit nog atherit jesot. Dat is wat we noemen de malgoed van de tweede simsul. Ja? Dus de malgoed, die jesot is verbonden met de atherit Met de, de atherit is net zoals malgoed. Dus eigenlijk, jesot is verbonden met de malgoed, want die geeft aan de malchut, via de middelste leen. Jesot is ook is verankerd, heeft verankerd de rechts en rechter- linker kant, en linkerkant net en gehoord in zichzelf. En je zot, als je nu dat doet, jij verbindt nu, verankerd de je zot met de bovenste keverheid, de bovenste keverheid heeft verankerd de, de geset en in zichzelf. Dan veranker je, dan hebben alle zeven sferode het hele lichaam, dan werkt, of is ingesteld om het geestelijke om te werken om willen van het geven. Daarmee alle verankeringen zijn al plaats gehad. Eigenlijk, want de verankering van boven, net zoals äh, het gest, uh, zit al, al standaard. Verandering van, uh, weet het, de verankering van beneden je schoot, die verankert net een goed, oh, zit ook standaard alleen, jij moet het nog doen, die verbinding tussen de jesot, want dat well, is die That's verbinding right. tussen onder de gesee en boven de gezet, dat is aan de mens gegeven. Hey, die moet je dan verbinden met dat er het jesot, dan heb je alle zeven sferoot verbonden met elkaar, dan betekent, net zoals een houding van, bijvoorbeeld iemand die springt, eh, of die bijvoorbeeld een sprint doet van 100 meter. Kijk nou hoe ze geconcentreerd zijn, die gaat, die gaat zo staan, staan op zijn ja, op zijn op zijn vier, ja, hoe zeg zeggen dat in zo'n houding met zijn handen uh, op de vloer, ja, en zo zo'n, zo zo hè de in de startpositie, kijk nou hoe ze staan net zo, en helemaal helemaal, absoluut geconcentreerd en op de manier dat hij de beste spring, sprong maakt dat hij direct kan zo'n hoek uh, uh, maken die dan met zijn benen, ja, zet zijn benen op de manier dat hij de, de, de sterkste ruk maakt uh, bij, bij het starten. Zo ja? so is het precies, hetzelfde is in het geestelijke. He wil je correcties, wil je sneller komen, sneller sprint maken naar jouw finish, moet je steeds deze... Uh, verankering steeds tot stand brengen telkens wanneer jij en elke dag is voor ons net als een sprint elke elke handeling die je maakt is net zoals een, net zoals een sprint en je moet weten dat je moet en soms is het uh, uh, en in de regel is het met hoorten en storten ja, en dat moet je dat moet je meemaken maar moet je ook een goede start hebben en de goede, om goede start te hebben moet je de uitgangspositie... De uitgangspositie, ja, goed. De uitgangspositie, dat is dat wat ik noem verankering. Moet je ja, de uitgangspositie uh, verankering zelf tot stand brengen. Want boven de gezij en onder de gezij moeten wij zelf doen. Waarom? Omdat de, de, de, de schepping... Wat is de schepping? Onder de gezij. Wat is dan de kilim van de schepping zelf? Dat is de kilim van onder de gezij. De mens is... de want de chazé betekent, wat betekent de chazé? Betekent de malgoed staat in de HZ. De malgoed is opgetrokken naar de HZ. Ja, naar de plaats van de HZ. Dat is de, als gevolg van de Simtsum, de tweede tsimtsoom. Zo wezen ook een product van tweede tsimtsoom. Dus daar waar de HZ is, daar nu is nu de malgoed staat. De malgoed van, ja, van het lichaam staat daar, dus is opgetrokken daar natuurlijk. En daarom uh, moeten wij dat verbinden. Boven de gezicht zijn kilim van de schepper. De kilim van het geven. Dat is de, de insluiting in de mens, in de schepping van de kilim van de schepper. Dat zijn de kilim van boven de gezicht. Daarom, veel, uh, daarom de, meeste, de, de meeste mensen of. In het, in, het, uh, in het algemeen is het zo dat de mens tot de gazé, van boven, van zijn hoofd tot de gazé, wil wel goede dingen doen. Ja, dat zoals Yeshua zei. Dat uh, de ziel is, is bereidwillig, wil graag goed doen, maar het vlees niet, betekent onder de gazé. Daar, daar is een probleem. Waarom? Daar is de, het product, want dat is allemaal onder de malgoed. Boven de gaza, onder de Gazé is ondergedompeld, onder de malgoed. Want de malgoed is gekomen, opgesta, opgeklop, opgekomen als, als gevolg van de tweede Centrum naar de gaza. Onder de gogma, dat is de hoge. Ja, oké, maar in het lichaam, dat is niet alleen on, overal, in elke deel. Niet alleen in de hoofd, in het hoofd is het onder de gogma. Maar in het lichaam is het, in het lichaam is het, in de uh, uh, in de tijveret. want tiferet is de bina, is de bina van, van het lichaam. Deel? Dus in elke drie delen van de, eigenlijk is het, maar omdat het uh, de, in het lichaam, heeft het, maar goed is opgetrokken naar de naar de tijveret. ja naar de tiferet. Dus een derde van de tiferet, dat is net zoals een derde van de bina in het hoofd. Dus dan behoort nog tot het boven de, boven, boven de geze. Dus betekent dat onder de geze is de kilim van de schepping. Dat, is, dat ben jij onder de geze. Dat de, de jouw kilim zijn. Daarom moeten we altijd corrigeren in de regel wat beneden is. Want boven de geze is, zijn de kilim van de schepper. De lichtere kilim ook wij moeten die moeten wij natuurlijk ook corrigeren, maar het is lichter te corrigeren dat zijn de kilim van het geven wij moeten ze alleen maar laten omdat ze licht zijn dunne kilim zijn, makkelijker te corrigeren zijn. daarom zijn in het algemeen zie je dat over het algemeen dat de mensen makkelijk geneigd zijn om het goede te doen maar ze kunnen dit niet omdat onder de gezet daar zit de mens en niet boven de gezet, duidelijk als men ziet allemaal in de kerk of in de synagoge, nou, het is geweldig, mwah, prachtig, het is zo, het is net, zit je dan, het is net heindeltjes, allemaal, allemaal, iedereen doet het gezellig, geweldig, geweldig, maar onder de gezij zie je niets, zie je bij hen iets, zie je in de kerk iets, zie je in de synagoge iets, onder de gezij wat bij hem? wat ze afgesloten, dat weet je niet, hij weet niet meer, hoe, hij weet absoluut niet hoe dat daarmee te werken, dat interesseert hem niet, want zij leren alleen maar de openlijke Torah, net zoals zijn, zijn uh, christenen leren, leren ook alleen maar wat het geschreven is, wat, wat hen, die, die, weet, die, die, die priesters zeggen, daar, ze werken ook niet aan zichzelf. Maar op dat moment zijn ze toch opgesteld? Op het op, op moment dat ze daar zitten? Op het moment dat ze daar zitten natuurlijk, maar ze doen dat zij zitten daar in de kerk en in, in de synagoge om, om, om, dat te, om, of om eer te ontvangen of om gezelligheid. Het is allemaal voor zichzelf. Sociale, bezig. Sociale bezigheid voor zijn kinderen, voor de omgeving of zelfs met, ook misschien niet dat. Maar hij denkt oké, okay, als ik nu ga naar de kerk of naar de synagoge, dan wordt het mij to, toegerekend als een verdienst. hè? Dan ga, ga ik beter verdienen en ga ik dat, en ga ik gezond worden. Ik en mijn kinderen zullen groeien. Dus, of als ik ga naar de kerk, of naar, de kerk, dan ga ik ontlopen de straf. Dus hij maakt een deal, dat is wat, wat men doet. We zullen verder leren in Yeshua, zullen zien wat Yeshua zegt. Hoe Yeshua dat deed. Yeshua ging apart bidden. Nooit had hij ge gebeden samen met de hele menigte. Ja of niet? Heb je dat geleerd? Vijfduizend mensen, waar heeft hij daar eten gegeven? Eten gegeven, ja. Maar bidden met de massa? Nee, God verhoede en hij zegt ook aan ieder. Wat moet je doen, zegt hij? Ga naar je kamertje alleen. En we zullen leren wo het woord alleen. Wat het is, hoe dat staat in de, in de, bij Yeshua. We zullen dat leren, de gematria daarvan in het Nederlands is het zo mooi. ja maar we zullen dat zien wat het allemaal in het Hebreeuws staat het. alleen staat het, moet je dat doen Badade staat het Badad staat het dan in het, in het Hebreeuws en daar zullen we leren op zijn tijd wat het geweldig is wat betekent dan dat, wat betekent geestelijk dat alleen als tien Joden komen in de synagoge dan, mag het, dan komt als het ware de, de schepper en dan kan men dan bidden uh, in het, in het als het ware, dan is het zijn zijn van dat men mag al bidden. We zullen dat zien, wat betekent dat? Want dat betekent ook tien. Alleen zijn mm -hmm. betekent tien. Dat betekent daar pas, dan pas, de minyan, oftewel tien joden, komen bij elkaar. Tien sferot, tien sferot in de mens, die moeten dan alleen maar wanneer de mens alleen bidt. Daarom zien we nergens dat Jeshua had gezegd. Jongens, ja, die, weet het, mijn uh, leerlingen, en nu gaan we bidden. Heb je, heb je dat ergens geleerd? Heb je dat ergens gezien dat hij, he, nee. huh? hij heeft geen oproep had gegeven. hij had gezegd, dat moet je niet doen zoals die, zoals die hu huichelaars. Dat zij al op de hoeken staan overal te bidden. Eerlijk. In hun synagogen, et cetera maar jij moet het doen, Je gaat in je kamertje alleen, we zullen het zien, jouw kamertje betekent vier stadia, vier muren, et cetera, zullen we het allemaal op zijn, op zijn plaats, we zullen dat zien, wat betekent dat alleen, alleen te doen, alleen dan pas, leer je dat ook. dat, dat zo'n gebed wordt dan, aangehoord, en verhoord, en aangenomen. dat is, even over die verankering of de uitgangspositie in elke toestand en probeer dat opvatten wat ik vertel uh, praktisch, alles wat we leren is praktisch altijd zeg tegen jezelf als je iets niet begrijpt zeg maar wat is het nou praktisch, hoe kan ik het praktisch doen, alles wat ik, wat ik jullie vertel, wat Yeshua vertelt, want ik vertel niets anders dan wat ik leer van Yeshua en ontvang ik van hem, en als ik zeg dan ook van, van die andere leraren, die zijn precies hetzelfde, die zijn alleen maar uitwerking van wat Jeshua had gezegd. Is alles alleen maar praktisch. Eigenlijk, praktisch, dat is wat Hashem wil, dat wij het werk van het hart en niet van onze kop, van onze hoofd. Altijd kijken, hoe kan ik het praktisch dat is wat ik wil u vertellen ook. De uitgangspositie in elke toestand. Dan ga je dan niet, dan wordt jouw onderstel, gaat niet zo wibbelen. Van, uh, zal ik dit doen? Zal ik dat doen? En dan komt er een verwarring en dan wordt het mens verwaard. En, en, en, uh, en voordat hij weet, zit die al in Arka. Ja, zit al die daar in, onder die in de klipot en breng je daar zijn eile naar de klipot, en dan gaat hij dan nakomelingen doen, dus dat betekent daden te doen, wat is nakomelingen? Dat betekent nieuwe traptreden uh, creëren, en dan nakomelingen zijn nakomelingen worden even geboren met dezelfde ellende als hij zelf. Eigenlijk In plaats daarvan steeds verankering doen, steeds de uitgangspositie doen, maar niet gespannen, niet, niet gespannen blijven goed onderscheid maken tussen die verankering, dat betekent een vorm van innerlijke uh, houding, activiteit dat jij niet verslaapt maar waakt, activiteit innerlijke activiteit ontplooit steeds wat wij noemen dat de kar, het kaarsje moet branden. Je dat maakt dan als het ware het kaarsje van binnen. Want overal zijn altijd, of, ooit licht geweest was, ja of niet? Onder de gezin geen licht, maar altijd Rishimot. Altijd het um, Rishimot, altijd sporen van het licht zijn altijd aanwezig. Wat je doet, niets anders. Je gaat van de soort, een sporen van het licht. Je soort aantrekken tot aan die verheid. En je mag daardoor, als het ware, een, een pilaar naar krachten. zachte pilaar. Dat is niet als ijzer. Maar zo'n zachte pilaar, dat, dat blijft soepel uh, in jou. En steeds dat blijft daaraan uh, van binnen. Probeer dat steeds te doen. Maar niet dat het dat dat ook... Dat spieren, dat niet, let op dat jouw spieren, spieren worden en niet wel gespannen daardoor. Je moet het ook voelen in jouw spieren natuurlijk. Maar betekent niet dat die spieren moeten gespannen zijn. Eigenlijk. Want ook en de loper die dan een sprint loopt, is ook niet gespannen. Hij is actief, zijn alles werkt. Maar als je gespannen wordt, voel uh, benen. Gespannen worden, dan gaan, kan die niets doen. Dan wordt hij word erg snel uh, moe en uh, verzuren zijn benen. Eindelijk. Precies hetzelfde verzuren je ook jouw, jouw innerlijk, jouw houding. Dat is ook verzuren. Dat is ook verzuren. Zuren, zuren, zure Eigenlijk. Verzuren, dat is dat is zuren van ook van, van uh, Pesach. En niets anders. En niet dan dat ze dat dat uh, allemaal dat uh, kan Media maken, dat ze allemaal het huis dan zo so so schoonmaken, uh, letten op de uiterlijkheid, terwijl van binnen weten ze niets van je zo, dan uh, doen ze alles wat ze wat willen uh, in hun binnenkamers en uh, uh, ja, alleen maar alleen maar met handen en voeten dat is de openlijke Torah wat ze doen, niet de openlijke Torah natuurlijk is, is schuldig is helemaal oké, okay, maar de openlijke Torah is gegeven, om die te doen, met de Kavana, met de innerlijke Torah, dan heeft het zin, duidelijk, dan heeft het kracht, en niet andersom, en niet alleen maar één, alleen maar te doen met handen en voeten betekent, net zoals de, de, de, uh, te doen Torah, waarbij de boven de gezet onder de gezet zijn gescheiden. Dat is wat zij ook hadden gegeven. Ge Gekozen, herinner je nog, Eile, zeggen ze, Eile is jullie God. Herinner je nog, hadden ze gezegd, Moshe kwam niet op de dan hadden ze gezegd, kom op, Eile is onze God. Ze so hadden ze zo gezegd, in de Torah. Dat betekent natuurlijk niet, ze begrepen niet, maar Eile. Dus alleen dat onder de GZ, die drie letters Eile, dat is voor ons onze God. En niet verbonden, en niet dat wij, dat zij wilden verbinden dat met hem dat is alle alle zonde wat, uh, waar de Torah over spreekt om alleen dat en alleen dat brengt ook de redding, brengt ook de genezing en redding en vervulling om die twee boven de gezijden, onder de gezijden door, door die door de kolom, door die te verankeren die samen als voorwaarde voor elke en alle handelingen die jij verricht, welke dan ook. Daardoor oefen jij dat, oefen, iedereen van oefen dat, jij zal zien, merken aan jezelf, jij zal aan jezelf merken dat het werkt. Daar gaat het om. De hele bedoeling van onze studie is dat jij op jezelf als proefkonijn zelf, dat jij zelf jezelf als proefkonijn neemt om te testen wat jij doet, wat je leert hier in plaats van te leren omwille van het leren. En dan zal alles geopend zijn, zijn, ook ik niet. Ik leer... Alleen maar een klein stukje per dag wat ik neem. Voor mij is het voldoende. Want ik heb alles geleerd. Alles. De hele. Alles wat. De zoog, de hele, alle, alle boeken die wij leren. Die nodig zijn. Heb ik al geleerd. Ik kan nog een keer leren om te, om te onthouden meer. Om nog meer te leren. Begrijp je? Dat is niet. Dat is niet de nee, natuurlijk moet je verder stap voor stap dat doen. Maar de hele bedoeling is om. Zoals Yeshua dat deed. De hele bedoeling om de leer in praktijk te brengen van alle dag. Alle preken van Yeshua zijn niets anders dan, dan wat hij zegt. Hij zegt, heuchelaars, uh, doe in praktijk wat jullie leren. Als je niet in praktijk brengt wat je leert, dan ben je heuchelaar. Niets anders wat hij had je gezegd. Dus verwezenlijking van de Torah wat je had gezegd, ons had gezegd. Dat de Torah moet, de mens moet doordrongen worden. Helemaal wijk worden van de Torah. Hij moet dan dat, dat van de Torah wat wij leren met zoveel woorden en zo logica. Dat moet uiteindelijk bij de mens stap voor stap vloeiend worden. Laten bij hem... Van beneden van de jesot, de plaats van de jesot, binnen de jesot moet uh, komen een soort, het moet uh, als een put, als waterput van een, van een levend water moet komen uit jouw jesot en vullen uh, jouw hele leven, jouw hele lichaam. Dat is de hele bedoeling, dat de Torah is levend organisme. En dat is wat wij moeten maken van de Torah. Van jouw leren moet het zijn dat het borrelt, gaat borrelen in jezelf. Dat jij vervult de Torah. Wat Yeshua zegt, dat uh, wat jij wil, wat jullie willen, dat anderen jullie doen, moet je doen, ook doen aan die anderen. Dat is eigenlijk in één zin uh, de, de sublime alles, het sublime te uh, sublime Torah, de Torah in samengevatte Torah in één zin betekent, betekent alles wat men leert als men dat niet, als men met de dag niet dichterbij komt tot deze wat hij zegt ons hier. En zo veel zijn uh, uitspraken van hem die van verschillende invalshoeken uh, aanpakken ons innerlijk. Als, men, als je ziet dat je met de dag niet dichter komt tot dit, tot dat. Uh, het is geen ideaal, maar het is dus tot, tot, tot deze uh, uh, vervulling wat hij geeft. Dat is de vervulling van de Torah wat hij, wat hij, waar hij het over heeft. Niemand heeft de Torah vervuld, alleen Yeshua. Alleen van hem kunnen we zien, we leren de Torah, de ver, vervulling van de Torah opnemen in onszelf, in de meest, in de pure, alleen in de pure vorm, dat de Torah gaat leven in ons. In plaats van dat wat zij leren, dat zij steeds 20, 50, 100 keer leren, precies hetzelfde, om te onthouden. Ik weet waarover ik het zeg, waarover ik het spreek. Want in de Talmud Academie, zij weten precies, als je mensen het vraagt, uh, dan, dan die, die trots, die, die, die rabbi of iemand anders die trots zegt, dat is staat in de boek, uh, van Hirmiyahu, uh, deel dat, en pasuk, en vers dat. Hij weet precies waar het staat. Maar doen, doen wat daar staat, dat is iets anders. Dat is de trots, dat is wat, wat helpt dat. Je kan duizenden keren dat leren, en dat helpt geen, voor geen millimeter, als je niet, uh, brengt dat tot vervulling, betekent vervulling, betekent dat jij het doet, niet alleen met jou, met je hoofd, alleen maar, boven de gezin, een beetje zo, met handen en voeten, zoals men dat zegt, alleen maar, en onder de gezin, het is jouw eigen, je gaat je eigen gang, ja, Hashem is Hashem. Zijn eigen territorium. En ik heb mijn eigen territorium. Je behoudt jouw eigen territorium. Nee. Dat jij één territorium maakt. Zoals Yeshua maakte één territorium. Ja, boven de gezij en onder de gezij, Met een absolute verbinding. En zo moeten wij ook. Alleen dat brengt de vervulling aan de mens. Dat jij boven de gezij en onder de gezij als één ziet. Ondanks het feit dat daar... Nog steeds uh, je voelt dat daar zware nog dingen zitten die je nog niet hebt uitgedund onder de gazei, onder de dapel. Steeds werken daaraan. En natuurlijk werken daaraan betekent ook een vorm, een zekere opoffering. Eigenlijk opoffering van de wens om te ontvangen voor jezelf. In de wens om te geven. Alleen, alleen dan laat je dat licht onder de gezij komen via de middelste leed. Zonder opoffering kan dat niet, wat Yeshua ook vertelt ons. Kijk naar een voorbeeld van Yeshua. Kan dat zonder opoffering? Zonder opoffering kan men niet komen tot het eeuwige leven. En als je weet dat opoffering wat je doet is eigenlijk een, een gekibbel of weet ik veel van, is eigenlijk een nuggebijt wat die opoffering, wat die wat gevoel van pijn leid ons geeft deze opoffering ten opzichte van uh, wat daar tegenover staat. Dus, of het is onbeschrijfelijk wat een mens kan wat een mens kan ervaren praktisch in dit leven. Als je een beetje leert met de dag... ...opover een stukje van je wens om te ontvangen voor jezelf... ...niets verandert, niets verdwijnt in, in het geestelijke. Dus jouw wens blijft wel voortbestaan bestaan in jezelf. Denk ik. Tot de laatste sneek zal je kijken naar een mens buiten... ...en soms dit en soms... ...en zal je allemaal nog verlangen hebben om... Uh, dit te doen, om dat te doen. Ook ja, begrijp uh, ik begrijp wat ik bedoel. Verlangen, hè? Huh? Zeker. Zeker, dus je kan altijd verlangen hebben, zeker of je 80 of je 90 bent. Als je niet eens uh, in staat bent al dat te doen, dan zal je dat toch wel. Ervaren dat binnen jezelf, door de ervaringen die je hebt, dat bespelen in fantasie en allerlei andere dingen. Want dat is de wijze van de mens, dat is onder de gezet. En dat wil niet zeggen, duidelijk, dat wil niet zeggen dat de mens dat niet meer overwint, deze, deze, die, die, die, die verlangens die dan steeds. Uh, de verlangens zijn allemaal gegeven aan ons van boven en daar kan je niets aan doen. Wat jij daarmee doet, met die, ja, met die verlangens, met die, met die wensen, cetera, dat is iets anders. Dus dat moet je dan verankeren, en dat moet je dan corrigeren, door de middelste lijn, en steeds met de dag overwinningen boeken. En elke dag weer, net of je opnieuw begint. En blij te zijn dat jij vandaag weer, morgen weer nieuwe, uitdagingen kreeg. Want samen met het overwinnen met die, van die uitdagingen verkregen een on onbeschrijfelijk uh, gevoel van het geestelijk genot dat jij nooit eerder had nog ervaren.